Met mijn zus, met Suzanne. Nou, wel in ieder geval vast mijn geluk wensen. Je zuster is een plaaggeest. Maar ik hoop van harte dat ze mij haar leven lang tot mikpunt zal nemen. Maar ik begrijp, je hoofd staat er niet naar. Ik ga dus verder. Wat ben ik nog meer? Van Rijnhoven. Al goed, al goed, al goed. Al goed. Ik kom tot de zaak. Ik ben hier met een heel pakket commissieën van allerlei genres. we beginnen ik... bij begin, graag wel nu. Jij ziet mij hier als gedelegeerde van de heer Hoogmogende. Ik ben hier op missie en ik begin mijn diplomatieke carrière. Ik wens je geluk, maar zeg mij in vrede zwaar. Een paar dagen geleden werd mij opgedragen met een missie naar Amsterdam te gaan. De Russische gezant had geïnterveneerd bij de regering in Den Haag... dat zij niet gaande zagen dat heer Van Lintz verder vervolgd werd. Zij verzochten hem niet uit te leveren aan Spanje... en hem niet te vervolgen wegens die zie maar te zorgen dat hij een uitreisvisum kreeg voor Rusland. De regering heeft daarin bewilligd... en mij gelast dit aan uw vader te melden... Ja? dat uw vader immers zeer nauw bij zijn arrestatie betrokken was. Ik liet mij dit geen tweemaal zeggen... ten meer daar ik in Amsterdam... een bijzondere trekpleister had, zoals je weet. Ja, ja, en, mijn zuster, maar ga door. Uh, Heb je mijn vader gesproken? Ja, zeer zeker. Ik trof hem op het stadhuis. De oude heer Blaak ging juist van hem vandaan en scheen alles behalve opgeruimd. Je vader wil juist een tweede brief naar de Schelling zenden om bevel te geven van Lins te libereren. Toen daar de brief van Heinz aankwam, waarin hij schreef dat Lodewijk ernstig gewond was en dat men jou... Als verdacht in de zaak hield. Ja? Je begrijpt dat de man ontstelde. En hij wilde onmiddellijk een expres naar Terrelling zenden. Waarop ik hem aanbood zelf naar hier te reizen om te zien hoe de zaak stond. Mm -hmm. Hij aarzelde even, maar nam tenslotte mijn propositie geredelijk aan. Ah. Daar ik toch niet voor de volgende morgen kon vertrekken. ging ik eerst naar Blaak om hem het ongeval van zijn zoon te melden. Geen aangename commissie, maar ik begreep dat het gebeuren moest. Ik belde aan en vernam dat hij niet te spreken was... of ik een uur later terug wilde komen. Dat deed ik. En toen ik een uur later weer aan zijn huis kwam, was hij dood. Wat zeg je nou? Ja, het is zoals ik zeg. Hij heeft zich vermoedelijk met vergif het leven benomen. Nou, maar dat is ontzettend... Wat kan daar de reden van zijn? Ik heb er geen idee van. Iedereen tast volkomen in het duister. Henriette was radeloos, zoals je wel begrijpen zult. Ja. Ik stuurde dus om je vader, die spoedig kwam, met je moeder en Suzanne. Het was een consternatie van belang, dat voel je wel. Toen vond jouw vader op de schrijftafel van Blaak een toegelakte brief... bestemd voor zijn zoon... En omdat ik toch naar Terschelling moest... heb ik deze maar meteen meegenomen. Zodat ik hier ben met een driedubbele missie. En, en, en, en, en Henriette, hoe, hoe is het met Henriette? Ja, wat wil je? Zij is violent, geschrikt en bedroefd... zoals men is in zulke gevallen. Om kort te gaan... Ik heb bij mijn aankomst hier geadresseerd aan een zekere vent... die de naam Doetes draagt, een kwiebes in folio. Ik ken hem, tot mijn ongeluk mag ik wel zeggen. Ik ben begonnen hem het het voor te lezen... aan hem en aan Heinz, om de heer van Liens te libereren. Vervolgens ben ik naar Lodewijk gegaan... om hem het bericht te brengen van het overlijden van zijn vader. Het ja. is dus zonder dat ik het zeg, maar hij is geen meer verbaasd dan bedrofd. Enfin, ik heb hem de brief gegeven en ik ben weer heen gegaan... Ten slotte heb ik van Doede de Drost geëist je te mogen spreken. En hij heeft dat aan iemand met zulke hoge papieren niet durven weigeren. Bijzonder verdrietig jou in zulk moeilijk parket te zien. Want ik hoor dat het hier geen sprake is van een duel. Maar dat, dat ik jou van moord beschuldigt. Hij ligt van Rijnhoven. Bij al wat me heilig is, hij ligt. Het is wel een heel gemene leugen. En ik hoop dat hij tot inkeer komt. Maar als ik je met iets van die... Wat is dat? Ja, ja, ja, ja, ja. De, de heer Blaak verlangt u te spreken. Hij wil niet met een leugen de eeuwigheid ingaan. De ja, heer van Lins is al gewaarschuwd. Uh, recht moet je lopen. Heren, uh, heren, ik begrijp er niets van. Ja. Wat is er aan de hand? Stilte. Uh, maar... Stilte. Uh. Meneer Huik, het gaat hierom. De heer Blaak heeft een brief ontvangen van zijn vader... die plotseling gestorven is. Wat? Wat er aan de hand is, weet ik niet... maar hij heeft verlangd u te spreken... in tegenwoordigheid van de heer van Lins... en van meneer Heer. Van Rijnhoven, is mijn naam. En meneer Van Rijnhoven. Ik hoop van harte dat het tot uw voordeel is, meneer Huik. Maar ik mag u met niets vleien. Wist u goed met te volgen. Niets liever dan dat. Hoe is het met de zieke? Huh? Oh, slechte symptomen, hem Brief gelegen. te gehad. Gister nog druk en woelig... Rijke luisklachten, en nu, stillere twee. Mak als een lamp. Oh, geen koorts. Maar zwakte. Mis. Slecht aflopen. Laten we hopen dat we nog op tijd komen. Ja, op. Ah, meneer Van Lins. U bent er al, zie ik. En de vrouwen ook. Ja. Meneer ja. Huik. Hoe is het met de zieke? Kijkt u zelf maar. Waar? Waar is de notaris? Een notaris naar een Boodschap gestuurd. Komt als hij terug is. Heer. Ik voel... dat het spoedig met mij gedaan zal zijn. En ik wil... zoveel mogelijk is... herstellen wat ik betrof heb. Allereerst moet ik verklaren dat ik de heer Huik valselijk heb bedicht. Dat hij onschuldig is aan de wond die mij het leven kost. Oh, Ferdinand. Eerst zo spreken en nu weer anders. Moord toch gepleegd, Nader op het kerkhof. En dat is nog waar ook. Zo zonder Gerrits het niet heeft gedaan. Ik zou niet weten wie anders is coupable. Ja, op het kerkhof ligt hij, naast mijn arm kind... ...en de dood verenigd waar het leven hen gescheiden hield. Als het u niet te veel vermoeit... ...zou u dan wat nadere inlichtingen kunnen geven, meneer Blak? Dan kunnen wij daarvan akte opmaken. De toespelingen die de heer Van Lins gemaakt had over mijn vermogen... ...hadden mij ongerust gemaakt. En ik besloot nog wat in de buurt te blijven... ...en misschien wat meer te weten te komen... Ik bracht de nacht door op mijn jacht. De volgende morgen ging ik weer aan wal met een koppelpistolen. Van Sins Huik uit te dagen tot een tweegevecht. Ik weet niet of ik van je hield, Amelia. Ik denk het wel. Maar mijn trots... in, in ieder geval... Ik weet nu wel dat ik je beledigd heb, Amelia. Maar ik gaf iedereen de schuld. En in het bijzonder huik dat ik mijn doel niet bereikte. Op het strand kwam ik Sander Gerrits tegen. Die als razend tegen mij begon uit te varen. Binnen enkele ogenblikken waren wij in een gevecht gewikkeld. Ik, ik haalde mijn pistool voor de dag en terwijl ik schoot stoot hij mijn mes in de borst. Zo heeft huik ons gevonden. Het is de duivel geweest die mij influisterde, je te beschuldigen, huik. Maar met deze leugen op de lippen... kan ik de eeuwigheid niet ingaan. Amelia. Huyck. Helding. Helding. Ik geef u, Blaak. Ik weet bij ondervinding weg waartoe gekrenkte eigenliefde ons voeren kan. Meneer Blaak, mogen de Almachtigen over u oordelen en u vergeven. Eh, uh, patiënt zwak, niet alle hier blijven, heen gaan. Het ja. lijkt mij dat de zaak duidelijk is. Ik zal een verklaring opmaken die u wel kunt tekenen en ik zie geen bezwaar om de heer Huik onder hangtasting te ontslaan. Want voor de getuigenis van die Andries Mathijzen... geef ik nou geen duid meer. Die loopt zelf een goede kans te Galg te kussen. Kom, hier. Zullen we dan maar gaan? Van Rijnoven... Lins en Huik... blijven. Zoals je wilt. ...mij nog wat te drinken. Mijn lippen brandden. Meneer Van lins U hebt mijn vader vroeger gekend, nietwaar? Ja, zeker. Wat u niet weet... ...en wat ik pas zelf heb vernomen is hoe mijn vader jarenlang door volging gekweld is. En wat hem tenslotte het leven heeft gekost. Ik wil dat u kennis neemt... van de brief... die hij mij geschreven heeft. Op dat u... tenminste zult weten... hoe hij meer te beklagen dan te laken is. Meneer Huck, hm? Wilt u hem voorlezen? Zeker. Als u erop staat... Ik wil niet indiscreet zijn. Sta erop. Mijn zoon... Als je dit leest... zal ik al voor Gods rechterstoel staan. Mogen hij over me oordelen... maar het is mijn wens... dat jij zult weten... hoe een huwelijk tussen jou en Henriette... een einde had kunnen maken aan mijn jarenlange vroeging. Het heeft niet zo mogen zijn... Je hebt geweigerd aan mijn smeekbeden gehoor te geven. Maar ik moet kort zijn, de tijd dringt. Je hebt altijd gehoord dat mijn broer en ik samen naar het buitenland zijn gegaan... om daar ons fortuin te beproeven. Hoe ik daarin geslaagd ben en hij niet. Hoor nu de zuivere waarheid. Van huis uit hadden we geen geld. Overal om je heen, echter, zag ik wilde en rijkdom. Ik zag geen ander middel om daarin te delen dan een rijk huwelijk te doen... Dat lukte mij en dat werd meteen mijn eerste straf. Ik zal niet uitweiden over het leven dat ik met je moeder leidde. Zij stierf en uit haat tegen mij benoemde ze jou tot universeel erfgenaam. Weer was ik arm en berooid. En ik besloot naar het buitenland te gaan. Ik liet jou achter bij verwanten en reisde af naar de west. Ja, maar moeten we dit alles werkelijk weten? Ik, ik meen het is toch hey, pijnlijk? Nee, nee, nee, lees door. Zoals u wilt. Weer slaagde ik niet. Na jaren van tegenspoed keerde ik terug en kwam in Lissabon aan. Daar ontmoette ik de graaf van Talavera, die ik nog uit Amsterdam kende als de baron van Liens. Hij was in Lissabon om naar de belangen van het Spaanse Hof te behartigen. Dat herinner ik mij nog heel goed. We hebben daar ook uw oor, ontmoet die ernstig ziek was. Dat staat allemaal in de brief, lees verder. Ja, inderdaad. Uh, heer, zo ernstig dat de graaf van Talavera hem aanried orde op zaken te stellen. Dit laatste zal mij weinig moeite kosten, zei hij. Ik had alleen gehoopt de schatten die ik vergaard heb... haarzelf de hand te kunnen stellen. Nu zal mijn broer het voor mij doen. Wij keken elkaar verwonderd aan... want wij begrepen niet waar die welvaart in schuilen kon... Maar hij glimlachte, haalde een dikke wandelstok tevoorschijn... en verzocht mij de knop af te draaien en de inhoud op tafel uit te starten. Dat gezicht zal ik nooit vergeten. Uit de holle bamboe kwam een stroom van edelstenen van onschatbare waarde. Verbijsterd stijden we alle twee naar het enorme fortuin dat er gestart lag. Hij gaf mij een paar edelstenen en verzocht de rest aan zijn dochter ter hand te stellen... Er kwam een juwelier om de stenen te taxeren. Er werd een akte van opgemaakt... waarvan de graaf en ik ieder een duplicaat kregen... waarop onder meer de bestemming vermeld stond. Twee dagen later was mijn broer dood. Ik bleef niet langer dan nodig was voor de begrafenis van mijn broer in Lissabon... en zeilde af naar Amsterdam. <kuggen> Reeds onderweg rijpte we mij het plan om de erfenis voor Henriette te verzwijgen... Het stak mij dat haar zonder meer een fortuin ten deel gevallen was... waarop ik zonder haar recht gehad zou hebben. Eenmaal thuisgekomen stond mijn plan vast. Ik begon langzaam stuk voor stuk de juwelen te verkopen... en met het verkregen geld zaken te doen. En hoe vreemd het mogen klinken, wat mij nooit gelukt was, lukte mij nu. Ik was zeer voorspoedig in de handel en het ging mij goed. Enige jaren gingen voorbij toen ik plotseling een brief van de graaf van Talavera kreeg. Ik herinner mij dat nog heel goed. Hm? Ik had gehoord dat je vader een zeer rijk man was geworden... en dat men van je licht niets wist. Dit schreef ik hem, omdat ik een vaag vermoeden had hoe de vork in de steel zat. En ook dat ik het taxatierapport van de juwelier naar, naar Paris Bouveld zou zenden. Je begrijpt hoe ik ontstelde. Ja, dat kan ik me voorstellen. Om tegen de dreigende slag gewapen te zijn... ...nam ik Henriette van Kostschool en behandelde haar als mijn eigen kind. Voornemens om, zo ik aangeklaagd zou worden... ...direct rekening en verantwoording te doen. Na enige tijd vernam ik dat de graaf in ongenade gevallen was... ...en naar Amerika vertrokken was. Ja. En een jaar later verspreidde zich het gerucht van zijn dood. Ik meende nu van mijn grootste zorg bevrijd te zijn...